10 uur jobboot met het NOS Journaal. Op de Gouwzee bij Monnikendam is een zeiler verdronken. Volgens de politie is de 55-jarige man vermoedelijk door een klap van de giek overboord geslagen. Een medeopvarende slaagde er niet in om de zeilboot tijdig bij te sturen, waarna de man onder water verdween. Na bijna anderhalf uur werd hij gevonden door een reddingsboot, maar reanimatie mocht toen niet meer baten.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 En dan het weer. Vannacht wisselend bewolkt en kans op een enkele bui. Morgenochtend droog, in de loop van de dag vanuit het westen buien. Het wordt dan 16 graden op de Wadden tot 19 in Limburg. Zondag opnieuw regenachtig met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Aan ah, de Er Verkeersinformatie zijn dit weekend veel werkzaamheden. Dat zorgt op dit moment op twee plaatsen voor file. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Venep 2 kilometer. En op de A10 West tussen Geuzeveld en de afrit IJmuiden 2 kilometer.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 West, West, Langs de Lijn met Menno Reemeyer. Goedenavond. De springruiters koersten af op goud. Maar ze vielen toch nog buiten de prijs op het EK. De vierde plaats werd het, maar die leverde wel een Olympisch ticket op. Is bondscoach Rob Erens dan toch tevreden? Nee, teleurgesteld. Je gaat voor goud en je zit er heel dichtbij. En je kunt het niet afmaken, maar ik ben zeer teleurgesteld hoor. NEC speelde thuis tegen NAC vanavond en verloor. Is dat verrassend? Frank Wielaert. Dat is zeker verrassend, want Nak had nog niet één keer gewonnen. En dus de zesde wedstrijd leverde de eerste drie punten op. Te danken aan een jongen van 20 jaar die vandaag weer eens een keertje in de basis mocht beginnen. Omar Bayram. Zondag is de kraker PSV Ajax. Wedstrijd die de Eindhoven, Eindhovenaren moeten winnen, toch? Soms kan je ook wel eens gelukkig zijn met een, met een gelijkspel. Dat, dat weet je namelijk niet. Maar op voorhand moeten we wel voor de winst gaan, ja. En is het erg dat de muur van Gerardsbergen uit de Ronde van Vlaanderen verdwijnt? Of is het juist goed nieuws? Bram Tankink heeft gemengde gevoelens. Ik ja, moet niet zeggen persoonlijk. Bij mij was het altijd uh, bij de muur van Gerardsbergen, was het altijd over. Dus uh, ik denk dat ik volgend jaar maar weer de Ronde van Vlaanderen ga rijden. dan. Verslaggever Ed van der Bent hier in de studio. Ed, welkom. Dank. Uh, jij volgde de paardensport voor ons. De Springruiters deden het in eerste instantie geweldig op het Europees kampioenschap in Spanje. Begonnen als eerste vandaag, eindigen dan als vierde. Waar gaat het mis? Ja, het ging eigenlijk al mis bij uh, de eerste beurt, zou je kunnen zeggen... want er gaan vier ruiters verstarten, de beste drie resultaten tellen. En Erik van der Vleuten gisteren nog uh, goed voor nul met zijn Utasja. Uh, uh, acht strafpunten. En dan uh, zijn uh, andere debutant, zijn zoon Michael, die dan twaalf strafpunten maakt. Ja, dan is het eigenlijk al verkeken. En ondanks uh, Gerco Schreuder met zijn uh, prachtige schimmel New Orleans... die dan foutloos gaat. En uh, een van de drie ruiters is die uh, tot op dit moment in het toernooi... nog geen enkele fout aan de benen van het paard heeft... Uh, uh, ja, moest dan uh, vervolgens uh, uh, als laatste starter in het veld. Uh, de, Jeroen Dubbel, de Oud-Olympisch kampioen met zijn paard van Gunst van Simon, van start. Die maakte een fout op de sloot. Had hij volgens mij zelf niet eens onder, opgemerkt onderweg. En dan in die laatste lijn, ja, gewoon een, een fout, een technische ja. fout. En dan is het: uh, maar had hij geen fout gemaakt, hadden we zilver op dat moment. Eén fout betekende brons. En nu was het vierde uh, plaats, net als twee jaar geleden. Ja, uit handen gegeven? Nou, ja, god, uh, nee, dat mag je toch niet zeggen. En, uh, de, kijk, het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Ja. En de Duitsers gaan er nu toch maar weer vandoor voor de zevende keer... sinds uh, de landen wedstrijden worden gehouden. Ja, die vierde plaats is trouwens wel uh, goed voor een Olympisch ticket. Gaan volgend jaar gewoon naar Londen. Is het dan misschien toch nog een beetje feesten uh, in het uh, Nederlands kamp? Ja, toch denk ik wel. Want kijk, men ging wellicht toch voor een medaille. Maar zeker ook voor die nominaties was de enige mogelijkheid nog... na de teleurstellende resultaten vorig jaar bij de wereldkampioenschappen. Nou, Nederland, Zweden en Zwitserland, die hebben zich geplaatst voor Londen. Want eerder deden dat al op basis van het wereldkampioenschap... Duitsland, Frankrijk en België. Ja, toch nog een lichtpuntje. Hoewel, eh, laten we even luisteren naar de bondscoaster op eerder, want die was toch teleurgesteld uiteraard. Ja, goed, het, is natuurlijk, het wordt verdeeld over drie dagen. En, en je moet drie dagen top presteren. En de eerste dag was goed. Had misschien nog achteraf iets beter gekund. De tweede dag gisteren was eigenlijk geweldig. En ja, vandaag hebben we het gewoon niet af kunnen maken. Je ja. kan er niet veel meer van maken. Ja. Erik van de Fleuter acht, toen kwam Michael met twaalf. Ja, het is, het is natuurlijk de debutant. Hij moet nog allemaal die dingen nog allemaal ook een beetje leren. Ik moet eerlijk zeggen dat hij een goede ronde reed. En uh, ja, ook het water weer genekt. En, en, en ja, dan is u toch altijd de concentratie even weg. Ik kan ook niet zeggen dat Michael het verkeerd gedaan heeft. De jongen heeft hier heel veel geleerd. Hij heeft uh, ongelooflijk goed zijn best gedaan. En uh, steentje bijgedragen. Uiteindelijk nog aan het resultaat wat we hebben. We hebben de nominatie voor Londen. Dus dat moet dan weer de volgende focus zijn. Het is gewoon zo. Ja, gefeliciteerd aan mij. Want we gaan nu naar de Spelen. Ja, maar in ieder geval naar Londen toe. Dat was het oorspronkelijke doel van het begin van het seizoen. Uh, dat hebben we bereikt. Jammer dat er niet meer in zat, maar ja, dat is de sport. De ja. aanloop was wel heel erg goed. Hè? We hadden drie toernooien gewonnen, waaronder Aken. Dus je zou zeggen, Nederland moet een gooi kunnen doen naar de medailles. Nou ja, goed, we moeten nog groeien, we hebben nog combinaties die nog moeten groeien. En uh, dan moet het ook allemaal een beetje mee zitten. En de ene keer loopt alles van een leie dakje, de andere keer dan, dan zet je bepaalde dingetjes wat tegen. Ja, het is gewoon zo. Nou, teleurgesteld of toch opgelucht vanwege die Olympische plek? Nee, teleurgesteld. Je gaat voor goud. En je zit er heel dichtbij en je kunt het niet afmaken. Daar ben ik zeer teleurgesteld over. En ik moet daar hier weer mijn conclusies uit trekken en zien wat we nog kunnen verbeteren in ieder geval voor de Olympische Spelen volgend jaar. Ja, Bonschools, Rob Eerens, uiteraard teleurgesteld, denk ik. Dat moet hij ook zeggen, natuurlijk. Uh, uh, kan niet tevreden zijn. Is hij de man die de ploeg nog kan laten groeien na, naar volgend jaar toe? Zeker, want uh, ik denk dat uh, het feit dat hij al zo lang nu bondscoach is... hij heeft een aantal hele goede voorgangers gehad... maar het is een man echt een teambuilder. En hij is ook in staat niet alleen om deze gelegenheidsteams... want het is niet een team wat zich kwalificeert voor Londen... maar Nederland kwalificeert zich. En dan is het tegen die tijd moeten hij en misschien nog wat andere mensen kijken... welke paarden, welke ruiters zijn er geschikt. Maar het is juist zijn verdienst om iedere keer toch weer gelegenheidsteams... van een goed niveau neer te zetten bij de grote toernooien. En ja, het is een man met, met grote ervaring en hij verdient groot respect van de eigenaren. Ja. Want uh, ja management bij de stallen is belangrijk... als je ziet dat Gerco Schreuder twee weken geleden in Rio... bij een wedstrijd 330.000 euro verdient... met een andere prachtig paard, de paard Londen. Misschien uh, met een voorziende blik uh, die naam gegeven. Ja, dan uh, betekent het dat je moet echt die krachten verdelen. Je kunt niet iedere week met dezelfde paarden presteren. En een uh, mooi kwartet was er nu toch eigenlijk wel naar, uh, ja, afgereisd naar Madrid. Ja. En, uh, maar goed, vierde plaats. Maar toch een lichtpuntje... Ja. Want uh, Gerco Schreuder staat op dit moment virtueel op brot. Ja, de beste, individueel. Hè? Individueel. De beste ja. 25 gaan zondag uh, rijden. Over twee verschillende parcoursen. Zondagmiddag en zondag in de vooravond. Hij staat nu derde. En Jeroen Dubbelstam staat zestiende. En Erik van der Vleuten 21ste. Maar de eerste drie die staan op minder dan een springfout uh, bij elkaar. Karsten Nakel twee jaar geleden bij het EK. En nog tweede met hetzelfde paard Corradina. Tweede Nick Skelten, heel verrassend. man die uh, zijn uh, nek uh, heeft gebroken een aantal jaar geleden... En, uh, Rijdt nu weer heel sterk voor Groot-Brittannië met het paard eh, Carlo. En dan Gerco Schreuder met Eurocommerce New orleans Een prachtige schilderend plaatje om te zien. Het kan nog een heel mooi weekend worden, qua paardensport Ed. Zeker. Dankjewel. Het kan ook een heel mooi voetbalweekend worden. Een weekend dat eh, vanavond al begonnen is met de wedstrijd van NEC thuis tegen NAC. Een wedstrijd die NEC, zo vertelde Frank Wielert al verrassend verloor Frank. Want ja, in eerste instantie gewoon met 1-0 voor. Ja, en niets aan de hand. Eerste kwartier NEC ook uh, beduidend beter. NAC uh, werd achteruit gedrongen. Na twee minuten was het al 1-0 door een kopgoal naar een corner van uh, Nuitink. En uh, niets leek een, uh, een ruime overwinning van NEC in de weg te staan. Maar na een kwartier stokte het ineens. Mocht NAC gaan voetballen van NEC. De Nijmegenaren liepen achteruit. En daar putte NAC nogal wat vertrouwen uit. Er kwamen wat kansen. Het was allemaal niet zo heel geweldig. In het laatste stuk van het eerste helft werd het allemaal wat gelijkwaardiger. En nog steeds niet heel erg goed. Maar na de pauze liet NEC zich wel heel gemakkelijk het kaas van het brood eten. Als je kijkt naar het middenveld van NEC met Fadoch Koolwijk voor en Schöne, nou, dan heb je toch een respectabel middenveld staan... en die gaven na de pauze allemaal niet thuis. En dan krijg je dus een uitslag dat je thuis verliest van uh, NAC. Wat niet hoeft, want dat had nog niet gewonnen dit seizoen. Nee. Eh, maar, maar waar zit het hem dan in, dat ze ze niet thuis geven? Ja, dat is uh, een, een probleem dat uh, vooral voor Alex Pastoor is, denk ik. Want ja, ze, ze lieten zich gewoon uh, afbluffen. En eigenlijk lieten ze zich vooral afbluffen. Want NAC heeft natuurlijk een elftal dat jarenlang heeft gesteund... Op de oudjes, maar vandaag deden de jonkies het. Bayram is 20 jaar, pas zijn tweede basisplaats in drie jaar dat hij bij de selectie zit. En Alex Schalk, 19 jaar pas, dat zijn de doelpuntenmakers. En die hielden de NEC-defensie ook de hele wedstrijd behoorlijk bezig. Na de pauze voegde zich daarbij nog Goudelje, ook een pas vroege twintiger. En die namen de ploeg bij de hand. En dat leverde een, ja, een overtuigende 2-1 overwinning op. Hoewel Nak in de slotfase nog behoorlijk onder druk kwam te aan. En daar uiteindelijk een ander jonkie. Daarna de jongsten zo'n beetje gorter nog aan te pas moesten komen om de bal van de doellijn te halen. Maar NEC, ja, dat heeft het eigenlijk gewoon over zichzelf afgeroepen. En die jonkies van NAC, ja. die hebben het verschil gemaakt. Ja. En, en voor NAC, uh, vreselijk belangrijk deze overwinning ook. Als je even kijkt naar de ranglijst en het begin van het seizoen. Ja, zeker. Ik denk dat uh, John Karelse een paar nachten uh, heel onrustig heeft geslapen de afgelopen weken. En die kan nu weer uh, een paar nachten rustig doorhalen richting de bekerwedstrijd tegen Vitesse. Als je die wint is het leuk. Als je die verliest is er niets aan de hand. Want Max zal zich toch gewoon op de competitie en op handhaven uh, moeten gaan richten in eerste instantie. En dan is dit wel lekker als je dan weer uh, even, de zorgen, even gewoon de zorgen kunt laten en gewoon een nachtje kunt doorhalen. En de volgende ochtend weer fris en fruitig kunt nadenken over wat je met de volgende wedstrijd gaat doen. Ik ik denk dat dat voor ja. Son Karelsen en voor de ploeg is het natuurlijk ook heel erg lekker. En voor de fans, want het wordt natuurlijk ook in Breda vrij vlot onrustig als dat allemaal niet gaat. Kortom, Breda kan weer rustig even op één oor. Ja, en om even een indruk te geven, Nak staat gewoon nog zestiende, hè? Nou, dat ja, we dat ja. niet vergeten. Ja, dat is wel sneu natuurlijk, want je pakt dan uh, drie puntjes. Maar je schuift alleen uh, VVV nog voorbij. Dat uh, natuurlijk de deze week, uh, dit weekend nog tegen Heer de Veen uh, speelt thuis. Dus je moet nog maar afwachten of je ook nog zestiende blijft. Ja. ja, dat is het nadeel. De rest heeft intussen wel wat puntjes gepakt. Alleen Excelsior blijft er in ieder geval zeker onder. Nog één ding. NEC dan uh, nu nog negende. Er kan nog alles gebeuren. Dit weekend natuurlijk zullen ook nog wel weer voorbij gegaan worden. Maar zeg maar, een beetje in de middenmoot. Is dat de plek waar de, de ploeg ook uh, zal eindigen dit seizoen? Waar thuis hoort? Nou, ik, ik vind eigenlijk dat de NEC heeft vandaag zeker na de pauze ver onder de maat gepresteerd. En eigenlijk vind ik wel dat ze zevende, achtste negende plaats zouden moeten kunnen spelen. Als je kijkt naar het materiaal dat ze in huis hebben, maar dan moet er voorin wel wat... Uh gaan gebeuren. Want op dit moment platje, ja, is het toch ook weer niet helemaal. Geeft niet iedere wedstrijd thuis. Maar ja, ze hebben daarvoor bijvoorbeeld nog Sefuik op de bank gelaten vandaag. Die zou je wel kunnen gaan proberen. Is ook jong, maar is wel een doelpuntenmakertje. Misschien kan dit het wel gaan bewijzen dit jaar bij NEC. Vanavond uh, gebeurt het allemaal nog niet. Verloor NEC thuis met 2-1 van NAC. Frank Wielaert vanuit Nijmegen. Dankjewel.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 Uh, maakt het dat extra bijzonder dat je juist, terwijl je weet dat je niet nu al een vaste waarde bent voor NAC... dat je zo beslissend kan zijn? Ja, natuurlijk. Ik ken mijn plaats uh, bij NAC. Dus uh, Santi was uh, geblesseerd. En uh, ja, toen kreeg ik uh, de kans. En die ga je natuurlijk met uh, beide handen pakken. En dan heeft de trainer vandaag gezien dat je niet alleen kan scoren op een belangrijk moment... dat je ook snel bent. Wat heeft hij nu voor een indruk van jou, denk je? Nou, ik, ik weet al wat voor indruk de uh, trainer over me had. Alleen, uh, we hebben gewoon uh, goede spelers. En ja, Nu heb ik ook gewoon laten zien dat ik wel uh, voor grote water kan zijn vanak. Jullie kunnen eindelijk weer tot drie tellen, hè? Ja, dat hebben we gelijk in, ja. Maar dat, dat konden we ervoor ook al. Alleen het moest gewoon even uitkomen. Ja, ze kunnen weer tot drie tellen. Drie punten nemen ze mee uit uh, Nijmegen. De rest van dit weekend is natuurlijk de topper in de Eredivisie... waar onze belangstelling met name naar uitgaat. PSV tegen Ajax zondag. Half één, Eindhoven, de aftrap. En er staat er flink wat druk op de ketel. Zeker bij de thuisploeg. We gaan eens over praten met Ronald van der Geer. Ronald, goedenavond. Dag Meno, goedenavond. Want zo heel vroeg uh, als het nog is in het seizoen... Kan PSV zich nog een nederlaag veroorloven? Nou ja, je bent eigenlijk uh, geneigd te zeggen nee, omdat, uh, ja, goed, vorig jaar zijn we gelogen gestraft, maar normaal gesproken ja, dan wordt het verschil bij een uh, nederlaag van PSV tussen Ajax en de Eindhovense ploeg zes punten, en dat is uh, lastig te overbruggen, wonderen bestaan, dat weten we sinds vorig jaar, maar goed, je moet uh, niet direct tegen zo'n dikke achterstand oplopen natuurlijk. Nou, en hoe staat de ploeg ervoor? Want we hebben uh, natuurlijk uh, kunnen kijken afgelopen week de wedstrijd tegen uh, Legia Warschau uh, uh, uh, uh, Europees Verband 1-0 ja. winnen, vorige week 3-3 dan weer tegen VVV. Hoe staat de ploeg er dan voor? Nou, de ploeg is nog niet waar de ploeg moet staan. Dat, uh, dat is wel zo duidelijk. Uh, wat Fred Rutte voor ogen heeft is toch een, een professionele ploeg... die op diverse manieren heel professioneel een wedstrijd kan uitspelen. Het is een jonge ploeg en dat zie je bij tijd en wijle wel terug in, uh, in de wedstrijd. eerste helft is... Ik heb toevallig die wedstrijd van VVV en die van gisteren gezien. eerste helft is er steeds eigenlijk weinig op de ploeg uh, uh, uh, ja, aan, te aan te merken. Precies, dat zocht ik. Maar in de tweede helft zijn er toch steeds allerlei zaken die niet goed gaan. Bij VVV uh, begint men met... met een 3-0 of 2-0 voorsprong en denk je van ja, weet je, en dat denkt die ploeg ook van het komt wel goed. Nou ja, dat kwam dus niet helemaal goed en dan kun je niet meer omschakelen. En gisteren zie je eigenlijk ook dat het zo gemakkelijk gaat dat PSV in de tweede helft continu op jacht is naar goals, continu eigenlijk in de aanvallende staat terwijl je tegen een tegenstander die in de tweede helft uit de schulp komt ook af en toe blij moet zijn met die 1-0 voorsprong en professioneel moet spelen. En zo ver is PSV uh, uh, nog niet. Nee. Laten we even luisteren naar de, wat de coach van PSV te vertellen heeft. Rutte, die kijkt in ieder geval uit naar het treffen met de Ajax. Ja, dat zijn altijd speciale wedstrijden. Dat, uh, dat is voor onze tegenstander en dat, dat is voor ons, dat is voor de spelers. Ik heb er, uh, ja, ik heb er even zin aan. Op wat voor manier is die 3-3 uh, opgepakt de afgelopen weken in de voorbereiding? Nou, ik denk dat het uh, dat, uh, de team heel goed heeft gereageerd. Dat heb je gisteren de eerste, eerste half uur kunnen zien. Dus wat dat betreft is, uh, ja, is dat volgens mij wel weggespoeld. En heb je nu ook de indruk dat binnen de spelersgroep de overtuiging is... dat PSV kampioen kan en moet worden? Ja, maar die overtuiging uh, dat wij dat graag willen... Ik bedoel, dat is al, uh, dat is repeterend als ik dat weer ga zeggen. Dus uh, dat is denk ik onnodig. Het uh, team straalt heel veel uh, wil uit. En dat we onszelf af en toe een keer voorbij lopen, ja, dat is inherent aan, uh, aan de leeftijden. Dus dat is geen probleem. Dat krijgen we ook wel onder controle. En... Uh, daar zit, er zit wel heel veel vertrouwen in dit team, ja. Tuurlijk, het is nog maar september. Uh, maar uh, uh, beschouw je deze wedstrijd tegen Ajax ook als een hele belangrijke indicatie van... ja, dit wordt een uh, hele belangrijke tussenbalans. Uh, kijk, als je naar de stand van de ranglijst kijken, kijkt, ja, dan, dan is het zeker een belangrijke wedstrijd. Ja, dat, uh, dat, dat, dat verandert niet. En, uh, we moeten de, het belang wel goed onder ogen blijven zien dat deze wedstrijd... ...wij weer een nieuwe stap kunnen maken met dit team. We proberen er ook alles aan te doen om uh, maar die drie punten in huis te houden. Waarbij we denk ik ook vooral van onze eigen kracht uit moeten gaan... ...en niet te veel naar de tegenstander moeten gaan kijken. Je zegt kunnen, is het niet moeten. Ja, moeten is er altijd. Kijk, als je uh, iedere thuiswedstrijd moet je winnen. En wil je winnen. Maar soms zijn wedstrijden wel eens... ...dat uh, uh, uh, is de praktijk... Die zijn dan ietsje anders. En dan, soms kan je ook wel eens gelukkig zijn met een, met een gelijk spel. Uh, dat, dat weet je namelijk niet. Maar op voorhand moeten we wel voor de winst gaan, ja. Zei uh, Fred Rutte, uh, Ronald. Uh, wat hij ook zegt, uh, we moeten zondag een nieuwe stap maken. Het is natuurlijk een jong team. Je gaf het ook al aan. Uh, een team waar hij mee aan het bouwen is. Maar zie je ook progressie. Maak ze ja. die stappen? Ja, dat zie je wel. Dat zie je met name terug in het, uh, in het spel van Kevin Strootman... die natuurlijk de nieuwe regisseur moet, moet worden. Die heel snel gegroeid is en ook bij, zijn, uh, bij PSV moet groeien in, uh, in zijn rol. Maar die zie je wel per week beter worden. Kijk, daar zitten nog een paar zaken in het PSV-elftal... waar je nog wat twijfels over kunt hebben. Is Marcelo beter dan Timothy de Rijk? Ik ben geneigd te zeggen nee. Aan Timothy de Rijk heb je meer. Er zal ja. een moment komen dat hij nog ingepast moet worden. Ik vind het al, nog altijd aan de rechterkant verdedigend. Niet heel sterk. Nee, ik bedoel, er is veel over... Ja zegt over Manolev, maar dat zou nog wel eens een Achilles heel kunnen zijn. Maar ja, deze ploeg gaat elke week een stukje verder. Lens moet weer terug naar de rechtsbackpositie. En Matafs moet daar moet men natuurlijk ook aan gaan wennen. Hè? Die, die ja. is nu in de ploeg, staat nu in de basis. Ja, dat zijn stapjes die je nog moet maken. Maar ik vind dat je bij PSV wel enige progressie ziet. Ja, nou, Matas, die moet ze erin schieten en, en de kans niet missen natuurlijk. Nee, uh, nee, yeah. nee, nee, nou goed, maar hij moet ook op de juiste ja. manier gevonden worden. En uh, Mertens is natuurlijk nog wel eens een, een buitenspeler die meer voor eigen kans gaat dan, uh, dan, dan, dan zeg maar voor de voorzet. Dus ja. nou, dat is al nog even. Even wat, wat moet worden passen ja. en meten? Maar. Ja, gisteren natuurlijk wel met succes, uh, meters Laten ja. we dat niet vergeten. Ja, en hey, dan uh, de andere kant, uh, Frank de Boer uh, bij Ajax. Heeft natuurlijk ook te maken met uh, nieuwelingen die ingepast moeten worden. Boerrichter, Siktosson. Uh, maar vooral natuurlijk ook uh, de regisseur daar, Theo Jansen. Uh, hoe loopt het? loopt het daar wat soepeler misschien? Nou, het loopt niet helemaal soepel. Er is natuurlijk ja, nog steeds wel soepeler. Heel veel... iets, soepeler, ja, iets soepeler. Ja, iets soepeler. Nou ja, goed. Uh, nee, ik denk nee. dat dat wat dat betreft misschien wel gelijk loopt. Uh, met name Theo Jansen. Daar gaat natuurlijk heel veel aandacht naar uit. Wat is nou de rol van Theo Jansen? En is Theo Jansen daar wel op zijn plek? Hè? Speelt nu als controleur voor de verdediging. Terwijl er natuurlijk altijd uh, ja, met, met grote ogen is gekeken naar Theo Jansen. Hoe die aan de linkerkant bij Twente met name aanvallend natuurlijk. Twente uh, stapjes ja. verder hielp. Nou ja, Jansen zegt zelf, ik heb geen zin meer om daarover te praten. Dit is mijn rol. Daar voel ik me steeds beter in. Hij wordt wel twee keer achter elkaar gewisseld. Nou ja, dat is dan uit voorzorg. Maar goed, op die manier is Theo Janssen wellicht belangrijk voor, uh, voor het elftal boerichter. Boerrichter is gewoon een, uh, een nieuwe man, maar dat is gewoon een buitenspeler. Dat is een speler die met name op intuïtie speelt. Ja, dat, dat kost geen probleem om, om die in te passen. som eigenlijk ook niet. Wat mij eigenlijk in de wedstrijd tegen Lyon opviel, is dat Ayers heel veel druk kon zetten op, op Lyon. Maar de, de momenten dat er balverlies was, was Lyon er wel razendsnel uit en werd het ook gelijk gevraagd. En ik denk dat dat, als we het dan over Achilles hielen hebben... Ja. ook een Achilleshiel is van Ajax om, om ja dat omschakelen. En ook daar, een jong elftal, dat dat misschien wel eens vergeten. Ja, het, zoals je het verteld wordt, een hele leuke wedstrijd in ieder geval uh, zondag. Ja. Twee, twee Achilleshielen op dezelfde plek ongeveer. Ja, dat, daar reken ik ja. ook eigenlijk wel op. Ja. <laughs> ja, het, het is natuurlijk ook een belangrijke wedstrijd voor, voor Ajax, laat het duidelijk zijn. Ook wel een van de zwaardere uh, en vele zware wedstrijden ook in deze periode. Um, Frank de Boer willen we daar natuurlijk over uh, horen. Verslaggever Angelo Tewiel sprak met de coach... Ajax. Frank, hoe kijk je aan tegen het uh, zware speelschema waar jullie hier nu in bevinden? Op rij Olympique Lyon, PSV, Twente, Real Madrid? Ja, dat zijn aardige clubs. Nee, dat, ja, aan de ene kant is het natuurlijk uh, is het zwaar. Uh, veel jonge jongens hebben bijna nooit in dat straming gespeeld... Zeg maar, om de drie, vier dagen uh, een belangrijke wedstrijd spelen. Aan de andere kant is het natuurlijk een fantastische ervaring uh, voor het team... En ik denk fysiek dat ze dat aankunnen. Mentaal is het denk ik nog zwaarder. Aan de andere kant, ja, als je tegen zulke teams speelt... dan is het uh, makkelijker opladen dan uh, dat je misschien... Uh, ja, niks ten nadeel van RKC... maar dat je na Madrid tegen RKC moet uh, spelen bijvoorbeeld. Hoe ga je het oplossen? Soleimani geblesseerd, Ebesilio is er niet bij. Buitenspelers, ja, heb je toch een redelijk tekort aan? Nou ja, we hebben vandaag wel uh, Jody Lecook in ieder geval uh, mee laten trainen. En ja, je kunt ook met een, een valse, dat noemen wij in voetbalthema... een valse rechtsbuiten of een spelen Dus dat moeten we even goed overleggen allemaal. Maar het zij zo en uh, je moet het ermee doen. En we zullen hopelijk een, met een oplossing komen in ieder geval. Al die zware wedstrijden op rij, we hebben ze net genoemd. Hoe kijk jij dan aan tegen de soap rond Cruijff, de Raad van Commissaris... en alles wat er nu de afgelopen dagen weer gebeurde? Ja, daar hou ik me van buiten. Je gaf net al aan hoe druk... Uh, ons schema is. Dus ik hou me daar alleen maar mee bezig en ik wist wel dat hij op de toekomst was. Ik heb hem wel een, een hand uh, geschud op dat moment. En ja, daarna zijn ze naar uh, de raad van commissarissen gegaan en daar ben ik niet bij geweest. Dus voor de rest uh, ja, weet ik daar ook niet het uh, hoed en de rand van. Jij bent sowieso al die maanden in staat gebleken om, uh, om het voetbalgedeelte apart te houden, om Inderdaad die oogkleppen maar even voor te doen. Maar onderhuids irriteert het je niet dat het nou weer iets is. Weer zo'n bommetje. Nou ja, het, het, is, uh, het is beter als dat niet gebeurt. Dat er rust is uh, in de club zelf. Maar, uh, ja, Ik denk dat wij heel goed uh, dat kunnen scheiden. Zij uh, Frank de Boer, Ronald. Uh, en, en dat mogen we gevoegelijk ook van hem aannemen. Dat is echt een man die dat kan scheiden ook. Ja, wel moet scheiden. Ik bedoel, hij heeft ja. wel wat anders te doen. Ik vind het juist heel kunstig dat hij zo overeind is gebleven. En eigenlijk ja. nooit in de discussie terecht is gekomen. Hè. Je hebt uh, het hele gedoe Ayers en je hebt de boeren en zijn elftal. En ik denk dat het eigenlijk ook zo moet zijn. Ja. Uh, laten we dan bij hem maar aansluiten met wat hij te vertellen heeft. Heb jij een beeld trouwens van die Joey Lukoki... Uh, waar hij het over had. Die, die valse uh, rechts of links buiten. Uh, kan nee, die dat nee, nee dat, Hij is niet die valse. Oh, dat rechtsbuiten. Dacht ik dat hij dat nee, nee nee, oh, oh, nee, nee. Daar bedoelt hij iets anders mee. Ah. Lucoki is een echte buitenspeler. Ja. Die vorig jaar, ik meestal tegen Feyenoord... heeft heeft uh, gespeeld. Ja. Toen de Kler nog door zijn benen speelde. En uh, echt, oh, uh, ja, ja, dat is ja, gewoon ja, een hele ja. leuke, attractieve ja. voetballer. Maar wat klein van stuk. En wat langzaam te brengen. En met heel veel concurrentie. Wat hij bedoelt met een valse rechtsbuiten. Dat is eigenlijk meer dat hij Sictorson naar de rechterkant zet. Die daarbij aanzet ook wel eens heeft gespeeld. Op de buitenkant. En dat hij op die manier een, uh, een plekje creëert voor Boelikin. En dat hij met die voorhoede eventueel ook kan spelen. En dat ja, ja. is wat hij bedoelt met die valse oh, okay. rechtsbuiten. En dat is dus het, ja, het, het tweede scenario. Zeg maar. Gaan we zien. Uh, zonder. Ja. Uh, hoe, hoe dat uitpakt. Dan de andere wedstrijden dit weekend. Uh, die lopen we een aantal even snel langs, uh, Ronald. Morgen uh, eerst maar eens uh, Groningen tegen Excelsior. Twee ploegen die uh, op jacht zijn naar punten zonder vertrouwen. Vitesse-Rode-JC. Ja, nou, Vitesse heeft wel uh, wat goed te maken. En, uh, maar ja, goed, Roda uit en thuis, groot verschil. 2014 zeg ik erbij. VVV Heerenveen. <laughs> VVV Heerenveen. Ja, attractief. Twee attractieve ploegen met Herenveen, waarvan Ron Jans hoopt dat ze in een flow zitten. Nou, ik help het hem hopen, maar VVV thuis is lastig. Vraag maar in Eindhoven en Amsterdam. Ja, Feyenoord. Hoop ik met die leuke spits tegen de Graafschap. Ik denk met die spits, Skidetti gaat, uh, gaat zeker spelen. Verwachtingspatroon, vandaag met Koeman overgesproken... ligt inmiddels weer een stuk hoger in, uh, in de kuip. En daar moet Koeman ja. toch elke keer ook zijn spelers wel even op wijzen. Oké, okay, dan kijken we even, ook nog even naar zondag natuurlijk. Is nog even weg, maar toch. Twente tegen ADO. Uh, Twente verloor vorige week van Roda. Gisteren knap, denk ik. 1-1 uit tegen Fulham. Um, ja, speelt de ploeg echt zo anders dan uh, ja, zonder Brian Ruiz? Nou, vorige week wel. Want toen speelde Janko in de spits en de ja. Jong vanaf de vleugel. Toen speelde hij eigenlijk met, met, met twee spitsen, vier middenvelders. In tegen tegenvoelen was het weer net even iets anders. Hij is nog zoekende, uh, co Adriaanse naar he, de, de, de samenstelling... waar zowel de Jong als Ver kan spelen... waar hij zijn middenveld in stand kan houden. Dus ja, ben ik geneigd te zeggen, Twente speelt anders. Wat minder creatief. Ja. Dan nog RKC tegen AZ. Uh, ja, het vloeg uit Waanwijk weet tot nu toe te verrassen mogen we wel zeggen. Maar AZ, ja, dat zal ook wel heel lastig worden... want die presteren natuurlijk zeker... Naar gisteravond geweldig ook, hè? Die spelen het beste voetbal van Nederland op dit moment, Menno. En dan uh, is het toch heel erg lastig om te stunten. Ja. Maar bij RKC, wat daar aan de hand is, heb ik echt geen idee. Maar ik denk uiteindelijk dat het tegen AZ het waterloo gaat vinden. Want wat ik zei, ik ben echt diep en diep onder de indruk... Ja. van wat AZ laat zien tot nu toe. En met jou meer mensen, uh, kan ik zeggen... Utrecht dan als laatste wedstrijd nog tegen Herakles. Ja, ik wens ze allebei heel veel succes. Ik, uh, ik, bij Utrecht uh, komt, uh, meen ik geloof ik, het een en ander weer terug. Frank de Moesje ja. ook. Ja, en Heracles uh, is, is toch nog een beetje op jacht... naar het constante van, van de voorgaande seizoenen. Ja, want Utrecht had de ziekenboeg uh, behoorlijk vol mogen zeggen. Ronald Herakles, is, ja, oh, ja Heracles ja. is wel een prettig ploeg. Oh, Dat moet nou, ik wel, wil ik er toch wel even bij zeggen. Als laatste woord. Dankjewel, Ronald. Dan gaan wij nog eventjes terugkijken op uh, NEC nac uh, Het zal vaker gemeld. 2-1 werd het voor NAC daar in Nijmegen. Dat zag er in het begin van de wedstrijd niet naar uit. Net uh, kwam goed uit de startblokken. Na twee minuten stond de ploeg namelijk al op 1-0... dankzij een goal van Nuitink. Hij staat uh, bij Bastigelen. Jullie verliezen. Uh, waar hadden jullie recht op vanavond? Nou, we hadden we recht op... Uh, als je zo speelt, denk ik, uh, dan heb je recht op geen punten. Maar uh, we moesten gewoon de eerste helft moesten doordrukken naar die 1-0. Kregen we nog een aantal kansen en uh, ja, die maken we niet af. Dan in de tweede helft dan begin je gewoon heel slecht. En uh, dan krijgen zij door twee... Ja, ik snap nog steeds niet hoe dat, hoe dat kan. Dan krijgen we die tegen en dan, uh, ja, dan is dat gewoon onze eigen schuld. Dus in dat opzicht vind ik dat wij geen recht hebben gehad op drie punten. Nee, maar als je puur kijkt naar kansen en spelverhoudingen... moeten jullie de wedstrijd gewoon voor rust beslissen. Absoluut, dat vind ik ook. En uh, dat uh, hebben we ook tegen elkaar gezegd in, uh, in de rust... dat we die kansen eigenlijk moesten afmaken. Alleen dat gebeurt niet. En dan moet je gewoon de tweede helft gewoon, uh, gewoon je eigen spelletje blijven spelen. En, uh, dat gebeurde denk ik niet echt en dan krijgen we het gewoon heel lastig in die tweede helft. Tweede helft wordt het wat laconiek. Lopen jullie, vind ik, ook naar achteren gek genoeg in plaats van naar voren? Ja, nou, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat wij gewoon druk vooruit moesten houden. En, uh, de organisatie was af en toe een beetje weg, denk ik. En ik denk dat we zo ook die twee, uh, die twee goals tegenkrijgen. Dat zag je denk ik ook wel. Dus uh, ja, het is gewoon ons eigen fout. Als je wint, heeft niemand het meer over het moment aan het einde van de eerste helft... waarbij je denk ik een strafschop verdient. Uh, nu wel. Uh, wat gebeurt er? Nou, ik, uh, kreeg al twee, uh, ik scoorde eentje en daarna kreeg ik nog een kans, uh, kopkans. En de derde keer dan houdt hij me gewoon, uh, gewoon vast. Een hele tijd. Dus ik denk dat het gewoon overduidelijk was. En ik viel op de grond dat hij me gewoon naar beneden trok. En uh, ja, dan is dit gewoon een duidelijke penalty, vind ik. Hij, voor de duidelijkheid, is Botteguin, uh, je tegenstander. Uh, je krijgt zelfs nog geel van scheidsrechter Bossen. Wat heb je gezegd? <laughs> ik heb niks gezegd. Ik uh... Ik vond het een penalty en ik denk dat iedereen dat heeft gezien. En, uh, ik, liep, uh, ik liep naar hem toe, misschien, uh, misschien een beetje hard, maar uh, ik stond met mijn armen wijd. En, uh, voor de rest heb ik niks gezegd, maar hij trok gelijk geel. Dus dat vond ik een beetje raar. Maar... Als je niks gezegd hebt, heb je misschien geel gekregen voor Schwalbe. Nou, dat, uh, dat hoop ik niet. Uh, nee. Kun je uitleggen hoe zuur dit voor NEC is? Want het is een beetje op en af dit seizoen. En dan denk je, nou ja, NAC thuis dat moet ons voor succes kunnen zorgen. Ja, nou, dat is heel zuur, want vorige week tegen de graafschap ook. Dan uh, moet je ook gewoon drie punten pakken. Vooral als je kijkt naar de kwaliteit van ons. Dat gebeurt niet. En dan uh, thuis tegen NAC, dan uh, hier in het eigen staan en dan moet dat al helemaal. En dat gebeurt weer niet. Dus dat is een ongelofelijke domper ja, voor ons. Dan is het voor ons heel moeilijk om in te schatten waar jullie nou eigenlijk horen te staan. Nou, dat snap ik best. Maar uh, wij, gaan, uh, wij gaan nog laten zien dat wij heel goed kunnen voetballen. En dat kunnen wij ook. We hebben misschien twee wedstrijden eventjes niet laten zien. Maar uh, ik ben ervan overtuigd dat wij een heel goed team hebben met heel veel kwaliteit en met heel veel voetballend vermogen. Dus uh, we gaan het nog wel laten zien. We Moet er nog één dingetje tot slot uh, even tegenaan. Je eerste twee doelpunten in het betaalde voetbal waren tegen NAC. Um, dat, zat, dat waren ook wel die kopballen. Dus dat op een of andere manier ligt jou dat? Dat ligt mij best goed, ja. Is dat, is dat iets, ja goed, dat weet je, je bent lang en sterk. Eh, dat het juist tegen NAC ook telkens raak is? Nou, ja, nu, het is toevallig tegen NAC. Maar ik heb ook nog tegen een paar andere clubs gescoord. Dus ik uh, denk niet dat het aan NAC ligt. Je krijgt NAC nog een keer, dus kun je kunt het nog een keer laten zien straks. Verder op in het seizoen. Nou, ik hoop het. En aan alles. These times soldiers, Nederlandse band. De Ronde van Vlaanderen eh, krijgt een andere finishplaats. Sinds 1973 eindigde de, de Ronde in Meerbeke... maar vanaf volgend jaar ligt de streep in het verderop gelegen Oudenaarden. Dat is trouwens niet de enige verandering. Omdat het parcours verandert, verdwijnt ook de muur van Gerardsbergen. De muur, een begrip in de wielerwereld. Daar werd de klassieker heel vaak beslist. Nou, straks praten we met uh, wielerhistoricus Rick van Wallachem erover. Hij is directeur van het Centrum Ronde van Vlaanderen. Maar eerst natuurlijk de mening van een paar renners en oud-renners. Om te beginnen met... Erik Dekker. Ja, het klinkt een beetje onwerkelijk dat de muur uit de Ronde van Vlaanderen is. Uh, ik ken de Ronde van Vlaanderen niet anders dan met muur en als scherprechter. En uh, vele supporters met mij, denk ik. En ja, nu, nu zonder de muur. Dat gaat ook hoor. De Ronde van Vlaanderen zonder de muur van Geersberger, dat gaat wel. Maar het is een, veranderde, uh, een verrassende wending. En Bram Tankink? Um, ja, ik zeg wel jammer eigenlijk. Het is een uh, van uh, de pijlers van de ja, sleutelmomenten altijd in de Ronde van Vlaanderen. En uh, dan, dan maakt het dan echt wel jammer dat hij eruit is. Maar ongetwijfeld zullen we ze een nieuw sleutelmoment uh, inleggen. Ik moet zeggen, persoonlijk, bij mij was het altijd, uh, bij de Muur van Gerausbergen was het altijd over. Dus uh, ik denk dat ik volgend jaar maar weer de Ronde van Vlaanderen ga rijden dan en uh, kijk hoe het dan uh, uitpakt. En de winnaar van 1984, dat was Johan Lammerts. Nou ja, dat is wel heel erg jammer. Omdat. Uh, ja, de, in, in, in... Door traditie, de, de muur van Gerardsberg is uh, zeker in de finale van de Ronde van Vlaanderen... een van de belangrijkste beklimmingen. En, uh, en daar wordt dan vaak ook uh, ja, het eindelijke verschil gemaakt. Hè. Uh, heel vaak uh, rijdt daar de winnaar weg of, uh, een aantal, uh, of een klein groepje rijdt weg met de winnaar daarin. Dus uh, het is echt heel, uh, heel jammer dat, uh, ja, dat die muur dus gaat verdwijnen. Ik weet nog goed, in 1984 toen, uh, toen ik dan de Ronde van Vlaanderen won... Toen uh, dimmereerde Sean Kelly op de muur. En uh, Jean-Luc van den Broeke die reageerde en uh, ik kon ook mee. En uh, ja, dat, dat zijn momenten waar je af en toe nog wel eens uh, op, aan, aan terugdenkt. En uh, ja, het is pas afzien, daar gaat het niet om. Maar het is wel heel mooi om dan nou, als een van de eerste van het peloton over die muur te geraken. En uh, ja, en uiteindelijk. Uh, dan mee te zijn in de ontsnapping... en dan uh, ja, uiteindelijk uh, alleen binnenkomen en winnen. Dus uh, ja, het zijn uh, ongelooflijke... Uh, als, als ik nu weer eraan denk dan krijg ik daar toch weer nog koude rillingen van over mijn rug. Twee jaar later won Adrie van der Poel. En wat vindt hij van de muur van Gerardsbergen? Nou ja, dat, de, de, de muur uh, is, is vaak een uh, hele mooie scherprechter... in de Ronde van Vlaanderen. Dat is uh, de voorlaatste helling. En ja, daar wordt toch uh, nog het kaf van het koren gescheiden... En, ja, die is wel vaak bepalend voor, voor, voor het elite-groepje wat, wat later voorop rijdt in de Ronde van Vlaanderen. Het is natuurlijk een, een monument wat eruit gaat, maar er zijn natuurlijk nog genoeg monumenten in, in, in het Vlaamse landschap te ontdekken. En, en, en bekendere bergen, minder bekendere bergen. Maar ja, ik, ik vind het wel jammer dat, dat, dat een bepaalde finale van een, een, een klassieker met heel veel historie dat die hertekend wordt. Adrie van der Poel, de winnaar uit uh, 86. Um, jammer, scherp verdwijnt, er komt heel veel voorbij. Rick van Walgen, goedenavond. Goedenavond. Volgen van de ronde uh, sinds 62 uh, overgeschreven. Noem het maar op. Uh, allereerst, maar eens, wat vindt u van het verdwijnen van de muur? Het is een, een. Dat hoor je ook in de reacties van die uh, X-coureurs. Het is een emotionele kwestie in eerste instantie. Dus uh, veel herinneringen worden opgehaald aan die muur. Uh, maar anderzijds, als je het puur rationeel bekijkt, ja, die muur is inderdaad te vervangen door andere hellingen. Dus uh, in de Vlaamse Ardennen hier. Zijn er nog wel meer van die scherpe rechters waar misschien over uh, 10, 20, 25, 30 jaar uh, zou over geoordeeld worden? Ik herinner mij nog hoe ik op de oude Kwarmont of de Paterberg uh, enzovoort. Dus uh, ik begrijp die reacties. Uh, het is van alle tijden. Het is een fundamentele verandering. Uh, emotioneel wordt er daarop gereageerd. Maar uh, ja, goed, daar, daar moet je overheen. Hè? Ja, zo makkelijk is het. Geen enkel moment van nostalgie, weemoed, jammer. Ja, het, het is een icoon, dus je moet daarin eerlijk zijn. Dus uh, ook uh, in, in deze gemedialiseerde wereld, uh, fotografisch... Het, het is een mooie helling, ook met, met, zeker met de toevoeging van de kapelmuur en zo. Uh, dus dan, dan ga je moeten gaan uh, vervangen door, door andere iconische beelden... maar je weet ook hoe het gaat in collectieve geheugen. Uh, Laten we spreken over twee of drie of vijf jaar. Ja, dan spreken we misschien over... Herinner je nog die fantastische uh, ronde met die apotheose ja. op Oudquaremond of Paterberg? Dit moet slijten. Uh, zoals uh, veel zaken in, in het menselijk leven, grote veranderingen, uh, daar moet je overheen. En dat doet bepaalde mensen en, en gemeenschappen in, in uh, Gerardsbergen waar de muur ligt, ook aankomstplaats, ja. meer bekeerde nieuw. Dat doet pijn, dat had de wissel. Ja, maar goed, de muur kan mythische vormen aan krijgen in de herinnering gaan krijgen in de herinnering natuurlijk hè. Ja, maar, maar het, het, het historisch geheugen van de mensen is ook, is ook uh, kort, dus die, die muur uh, zit er ook een, veel minder lang in dan uh, oude Kwarenmond. Uh, ja, ja. De Kwarenmond is, is twee keer zoveel beklommen geweest als de muur, dus als je echt een historisch, of een rationeel historisch argument zou moeten aanvoeren, ja, dan moet je zeggen, kijk, de Kwarenmond is belangrijker in de geschiedenis uh, van de Ronde dan de muur. Dan de muur ja. Maar, maar, maar de, de mensen maken daar geen academische studie uh, van natuurlijk. Het dus is die, allemaal die, die, hè? Ja, die, die is in de jongste jaren is de muur altijd scherper ja. geweest. En, zo. en ik begrijp dat allemaal, ik vind het ook... Ik, ik, de muur zou moeten liggen dichter bij Oudenaarde, dan, dan was die erin gebleven. Ja, goed, puur praktisch gezien, qua uittekening van parcours, was dat niet ja. mogelijk. Nee, want die, die, die, hè, dan hebben we het over de finish die verplaatst is, van Meerbeke naar Oudenaarde. U zei dat doet ook pijn. Uh, uw, uw centrum Ronde van Vlaanderen staat volgens mij in Oudenaarde. Ja, dat ligt. Uh, Heeft dat met elkaar te maken? Heeft u een goede lobby gevoerd? Ja, dit, ik, ik, ik ben als wieljournalist ook achter die kandidatuur van Oudenaar gaan staan. Omdat, uh, maar niemand gelooft mij, omdat ik objectief gezien... Oudenaarde de beste aankomstplaats uh, vond, op vlak van uh, uitstaling. Vergeet niet, uh, de World Tour is echt een World Tour geworden met uh, Tour Down Under, Ronde van Californië, Ronde ja. van, van Peking en zo. Dus de lat wordt altijd maar hoger gelegd. En je moet meegroeien uh, op vlak van allure, cachet, uitstaling, uh, you name it. Dus we moeten vooruit en op dat vlak denk ik dat. Voor... De keuze voor Oudenaarde is vooral een keuze geweest voor de Ronde. Ja, want. Er moest een nieuwe impuls komen en dit is de nieuwe impuls... Ik denk dat dit een nieuwe impuls is. En het gaat zelfs niet in eerste instantie over de ronde. Het gaat over een nieuw concept van het parcours. Dat zou eens moeten goed bekeken worden. Het gaat over het verhogen van de belevingswaarde van, van uh, die ronde. Ja. Uh, met name dat dus uh, twee hellingen drie keer worden beklommen. Uh, er worden, wij spreken uh, stilaan over hotspots. Dus van, van bepaalde zones waar die renners uh, op verschillende momenten uh, verschillende keren te zien zijn. En daar kun je iets gaan uitbouwen voor de wielers. Uh, ...gemeenschap, om het maar zo uit te drukken, voor uh, VIP-dorpen enzovoort. Dus ja. het gaat ook over, ik, ik bekend dat grof, een exploitatief model, Precies. een economisch model. Dus uh, het, het moet rendabel blijven, zo simpel is het ook. De commissie moet er nog iets mee kunnen. Zeg nog één ding, tenslotte nog. Um, want hij wordt vol, uh, 1 april 2012 gereden, als ik me niet vergis, hè? Ja, die 1 april. Ja, ja, ja? ja zit ja. toch een beetje mee. Kennen ze dat in België, 1 april grappen? Ja, ja absoluut. absoluut. Dus? Maar uh, nee, ik zal je moeten ontgoochelen. Het is geen uh, 1 april grap. Nee, het is zo. Het is echt zo. Draptanki ja, kan gewoon het, komen rijden. Nee, nee, nee. Dus uh, ja, goed, dat, dat, dat valt nu om de zoveel jaar op 1 april. Dus uh, nee, nee, maar het, het is beslist ook voor vijf jaar, uh, minstens ja. Oudenaarde. En uh, goed, laat het, la, laat het allemaal bezinken. En ik begrijp de emoties in meer Beek en Gerasberg en zo. Maar goed, we moeten daar overheen en, uh, en we moeten kijken naar de toekomst in het mondiale buren. En dan moet die Ronde van Vlaanderen uh, ja, goed uh, haar plaats gestand houden. Niet ja, waar? We gaan het zien op 1 april 2012, volgend jaar. Dus Rick van Wallachem, hartelijk dank. Oké, okay, geen Fijne avond. avond. Tot ziens. Fijn weekend daar. Ja, we gaan het nog wel hebben over sport in, in België trouwens hoor. Uh, ook mondiaal. De Diamond League uh, is namelijk in, in Brussel Brussel. hebben het over atletiek. En Usain Bolt deed daar weer van zich spreken, maar het was nog... Ander die van zich deed spreken, ook een Jamaikaan, Johan Blake, Leon Haan, heeft het allemaal zien gebeuren. in Het was spektakel, hè? Het was absoluut spektakel. Uiteindelijk was ik meer onder de indruk van Johan Bleek dan van Justin Bolt. Ja. En dat was toch ook wel opmerkelijk. Want maar Usain Usain Bolt... even, wat gebeurde er Ja, nou, kijk, Bolt die, uh, wilde zijn uh, revanche halen eigenlijk... voor zijn foutieve start bij het WK ja. in Degu. Hij was daar gedisqualificeerd. En ja, wilde toch eigenlijk de beste jaartijd op zijn naam zien te krijgen. Die stond op 9,78 van landgenoot S.F. Paul. Nou, hij had in deze race in Brussel had hij een aardige start. Niet super, maar dat is nou eenmaal zijn, min of meer zijn tekortkoming. Uh, daarna ging hij goed mee met landgenoot Nesta Carter. En de laatste meters tocht hij flink door. En hij had een, echt een goede, goede finish. Voluit finishen zeg maar met de borst naar voren. En kwam op 9,76. 200ste onder de beste jaartijd. Ja. Dus dan denk je, ja, fantastisch. Hey, hey, hij ja. maakt toch wel weer de show. Ja. Maar een paar minuten later is de 200 meter... waarop hij dit jaar drie keer in de actie is gekomen... Ja. tijdens de, de, de Diamond League. Drie keer won hij met overmacht. Bij het WK in Degu werd hij wereldkampioen in 1940... Nu stond landgenoot Johan Bleek aan de strijd. Ja. Dat is eigenlijk de opvolger van Bolt dan in dit geval. Omdat hij dus foutief startte in het WK. Werd Bleek uiteindelijk de wereldkampioen. Ja. En die Bleek die liep een goede bocht. Ging mee met Walter Dix... Ah, maar de laatste meters die waren zo sterk dat hij finisste in 1926 700 ste boven de wereldrecordtijd van Bolt. Ja, en daarmee was dat eigenlijk de beste prestatie van de dag en ja. zo stal eigenlijk die Johan Bleek de show. Ja, maar het, voor alle duidelijkheid, Bolt deed niet mee op die 200 meter. Nee, dat nee. kon niet, dat kon niet. Het, het is een beetje raar. Aanvankelijk had iedereen de, de gedachte van Bolt die zal starten op die 200 meter, want ja. dat was gewoon ingepland voor Brussel. Ja. Namelijk de ontknoping van de, om het ingewikkeld te maken, <laughs> de ontknoping van die 100 meter was vorige week al in Zürich. Ja. Alleen omdat het bij het WK in DQ fout ging... had Bolt gezegd tegen een organisator... Wilfried Meert van... ja, ik wil graag lopen bij jullie, de 100 meter. Ik wil een revanche. Toen zei die organisator... "Ja, ik ga Bolt natuurlijk niet weigeren. Dus nee. ik las een, een aparte race speciaal voor Bolt in. Dan zal die niet starten op de 200, maar dat maakt mij niet uit. Ik ga, ik ga dan voor die, voor, voor die jongen, voor ja. Bolt in dit geval... die 100 meter regelen. Nou ja, zo is het uiteindelijk gelopen. Maar uiteindelijk hadden we natuurlijk allemaal liever op de 200 meter bleek tegen Bolt. Wou ik dan zeggen Die twee mannen tegen elkaar, die, die, die bleek trouwens. Kan dat net zo'n fenomeen worden als Bolt? Nou, Bolt zelf heeft gezegd, ik ben toch wel een beetje bang voor hem. Hij is in, het is namelijk zijn trainingsmaatje. Ja. En hij heeft gezegd, het is echt een trainingsbeest. En Bolt geeft zelf toe dat hij soms wat lui is... En hij zegt, ja, euh, deze bleek is 21. Bolt is 25. Ja, ik denk, het is heel moeilijk hoor om, om beide nu op dit moment met elkaar te vergelijken. Ja. Maar ik denk alle minuut dat bleek nu beter is dan Bolt. Gaan ze nog tegen elkaar lopen? Gaan we ze nog zien tegen elkaar, denk je? Uh, dit seizoen niet meer, dit nee. seizoen niet meer. Het zit er eigenlijk, uh, zit er eigenlijk op. En ja, dan is het natuurlijk mooi uh, met, uh, met het oog op uh, volgend jaar Olympische Spelen 2012. Dan, ja. uh, dan moeten ze toch echt tegen elkaar... Dat moet nog een gaan gebeuren, ja. Zeker, ja. zeker. Ja. En, en dan zijn we een jaar verder. Hoe, wie, wie kan nog de meeste progressie maken? Ja, bleek zou je aan zeggen, natuurlijk, qua leeftijd. Ja, nou kijk, ja, ja, ja, ja. Kijk, de 100 meter, ja, het is moeilijk. Um, aan de ene kant zeg je 25, 26, 27, 20, dat is toch wel de, de leeftijd waar je volledig tot wasdom ja. kan komen. Um, maar aan de andere kant, bij de, de 100 meter, vooral bij de 100 meter, komt alles zo nauw en het blessuregevaar ligt heel erg op de loer. Dat hebben we bijvoorbeeld ja. kunnen zien aan Essen Paul en Tyson Gay. Eigenlijk ja. op voorhand de concurrenten voor, voor Bolt dit jaar. Nou, om blessure, blessure redenen hebben die moeten afhaken voor het WK en DQ. Dus het is moeilijk, maar het. Ja, het is wel leuk dat deze bleek dus in de school van, uh, van Usain Bolt... Ja, een extra uh, uh, uh, impuls is voor de wereld te ja. houden En dat het misschien nog veel sneller kan. Ja. Het, het ging niet alleen over deze wedstrijd. Hè. Laten we dat even vooropstellen. Nee, nee. de, de, de Diamond League gaat veel verder dan alleen de 100 en 200 ja. meter. Ja. Gaan deze kanonnen. Ik heb een half ook zitten kijken. Volgens mij werd, werd, werd een fantastische sportbedrijven daar. Zeker. Uh, met maar ja, de Nederlandse inbreng dat beperkt zich dan eigenlijk tot Bramsom. Nou, dit seizoen zijn er dus drie Nederlanders... Tjorendi ja. Martina. Maar wat de ging? Ja, ja, ja. oké. Okay. Even nog, Tjorendi Martina... Ja. op de 100 meter natuurlijk dit jaar geblesseerd... Ja. kwam er niet uit. Eerder Kd deed vorige week in Zurich mee... Uh, bij het discuswerpen... Uh, steeds zo rond de 6e, 7 ja. zevende plaats. Goed. En nu Bramsom op de 800 meter. Ja. Hij finisht als zevende... nee, als achtste moet ik zeggen. 1,45, 81. En de winst ging daarna Rodisha. 1,43, 86. En wat zegt ons dat? Zit tegen de wereldtop aan, moet beter voor uh, de Spelen Londen, Londen 2012. Wil die daar een kans maken? Mm, ja, wordt is heel erg lastig. Ja. wordt heel erg lastig. Niveau is erg, erg hoog op de 800 meter. Een diploma is al mooi. Nou, dat is te, te weinig. Daar te uh, mag nee, je er ook niet van uitgaan. Nee, precies, precies, precies. Goed. Leon, hè, dankjewel dat je ons uh, bij wilde praten over de wedstrijden in, uh, in Brussel... zo aan het eind uh, van het atletieke uh, seizoen. Hebben wij nog, als het goed is muziek ehm muziek van Lior Maar uh, het was uh, Do the 45 die u tenslotte uh, nog hoorde. Tot slot, uh, we hebben nog uh, ja, uh, op speciaal verzoek de belangrijkste gebeurtenissen in de eerste divisie. Ik kwam uit Zeeland uh, dit keer. Uh, de koploper in de eerste divisie die wint weer. Eindhoven wel nipt met 1-0 van uh, Go Ahead. Achtervolgens wonnen ook Zwolle tegen Volendam. En Willem 2 won van Telstar. Zij volgen Eindhoven op drie punten. Ga ik alle uitslagen even noemen. Dordrecht, Kambuur 2-1. MVV. Fortuna 3-1. Willem 2 eh, tegen Telstar. 3-2 Den Bosch. Dat vloort thuis met 1-0 van Sparta. Zwolle, dat won dus van Volendam. Dat deed hij met 3-1. Eindhoven 1-1 tegen Go Ahead. Os, dat won in de, aller, in de 90ste minuut nog wel. Met 1-0 van AGOV. Almere City, dat, speelde, eh, dat won weer eens. Met 2-1 van Helmond Sport zie ik hier. Er is nog één wedstrijd zondag Veendam. Tegen Emma hoop ik iedereen bijgepraat te hebben over de Eerste Divisie. Dat ga ik niet iedere week doen trouwens, want u kunt het ook nalezen op teletekstpagina 829. Teletekstpagina 829 staan alle uitslagen. En één pagina verder op 830 staat ook nog de stand. Goed, zijn we erdoor wat betreft uh, langs de lijn. Kan ik kan nog zeggen dat uh, VFB Stuttgart de uitwedstrijd tegen Freiburg heeft gewonnen met 2-1. Thijs van der Link zo meteen hier op Radio 1 met, met het oog op morgen. Veel plezier met hem.